Goedemorgen, ik ben Ryan Halvait en dit is het nieuws van NOS op 3. Kantoormedewerkers van de NS maken een carrière-switch. Komt door het personeelstekort bij de vervoerder. Door de medewerkers als conducteurs in te zetten, kunnen de treinen blijven rijden. We verwachten in ieder geval een paar honderd mensen een paar uur per week kunnen werken. Als tijdelijke noodmaatregel. En dat ze dan tijdelijk hun werk even kunnen opschorten dat ze op kantoor uitvoeren. De medewerkers krijgen eerst een korte opleiding. En de NS verwacht dat ze vanaf volgend jaar januari kunnen meedraaien. Vanaf volgende week worden de, vanwege het personeelstekort ook weer een boel treinritten geschrapt. Het wordt op nog meer plekken op de kleintjes letten als je boodschappen doet... want de prijs van veel producten stijgt nog steeds verder. Daarover schrijven experts in het FD. Je moet vooral meer neertellen voor dingen waar granen en suikers in zitten. Supermarkten zeggen dat ze zelfs, zelf anders kopje ondergaan. Door de hoge prijsstijgingen hebben ze geprobeerd de afgelopen tijd geen winst te maken... maar direct is er nu echt uit. En goed nieuws voor kunstliefhebbers. Iedereen die kan bewijzen 30 jaar, of te, uh, 30 jaar oud te zijn mag vandaag gratis naar de kunsthal in Rotterdam. Het museum ging precies 30 jaar geleden voor het eerst voor publiek open. En dat moet natuurlijk vandaag gevierd worden met leeftijdsgenoten. Jongeren hebben het door het personeelstekort voor het uitkiezen en, als een en een baantje als vakkenvuller zien ze daarom niet altijd zitten. Supermarkten zetten daarom in op het werven van pensionado's. Die denken er zelf verschillend over. Ja, ja, vooral dat de mensen het niet kunnen en dat ik ze dan help met dat uh, pasje. Dat ze het helemaal zelf allemaal kunnen regelen. Dat lijkt me leuk. Ik heb uh, hard genoeg gewerkt in mijn hele leven en ik geniet nou van uh, dat ik vrij ben en nergens geen, geen last meer van heb en nergens aan gebonden ben. Dan het weer, het waait stevig. In het noordwesten kan een buitje vallen. Verder veel zon en het blijft droog. Het wordt zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen. Wel problemen nog op de A4, de richting Amsterdam... tussen Schiphol en Knopen ten Nieuwemeer. 10 minuten op onthoud. En de A27, Almere richting Gorkum... tussen Hilversum en Afrit de beeld. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto. Twee rijstoken zijn dicht.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Ja. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. goedemorgen. Trek even gewoon die microfoon. Normaal ja. gesproken uh, we heb ik altijd oh. uh, een muziekje klaar staan. Nou ja. maar, maar ik niet, ga he? dat nu even uitleggen. Ik uh, ben gewoon 10 minuten dus op tijd klaar, in deze toko. Maar die computer. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet of de, de kaboutertjes uh, hard aan het ja, lopen dat zijn. Het maar niet, ja. het, uh, nee, het werkt wel geen beter. Dus, uh, dus ja. Dus ik moet Ger even vriendelijk kleine, aankijken. Nou, ik zou zeggen, zet de muziek open. En ik dan zou zeggen, zullen we dan maar gewoon op deze kale manier dan maar ja, gaan gaan beginnen? De, ka de, de, de kale, de kale kano. He? Ja, ja. De kale kano. De kale kano. Nou ja. Nou, ja, nou, ja, nou, ja nou, uh, heb je wat, uh, Geert? Ja, hij staat al aan, hoor. Oh, hij staat al, oh, al aan. ik moet er wel een stekker. Doen. Oh, ja, precies. Ja, ja, ja, ja. ja, doen ja. Uh, Kijk, ja. kijk eens, want dan, anders ja, gebeurt er nog ja, niks. Kijk de problemen weer, zeg. Uh, kijk, kijk. Kijk, die, ja, kijk. Hoor. ja Ja? Iets kijk. met New Curshow, geloof ik, hoor. Goedemorgen, jongens. Je... Vier... over tien. Ja. ja. Bij ZFM. En dan kan de Walt Show. show. <laughs> Samen met New Curshow. moet would not be good. Voor jou. Omdat jij denkt dat jij vindt dat jij denkt dat je jong bent. I dare if I were you Nou, de kop is eraf, jongens. De kop is eraf, sprak de beel. En uh, ja, dit was. Uh, dit was Nick Kershaw. Oh, Nick, Nick Kershaw. Kershaw. Dat ja, ja, ja. En, uh, het, uh, Wie kent hem niet, hè? Hem nou, ook. ik ken hem wel. Ja? Nou, niet persoonlijk, maar. Uh, oh, nou had je kunnen, natuurlijk. Dat ik je heb, met hem op stap was geweest. Ja, dat nou, had je kunnen, maar ik heb hem wel, uh, wel geplukt. Ah, uh -huh. dit nummer. Nou, geplukt of geplukt? Geplucht. Het, oh, is een, ja. re, het is toch een redelijk geweest, dit? Ja. Het is een hele ja, grote rit geweest, ja. Ja, ja. ja, zeker. Dus, en, uh, uh, uh, ja, dus, uh, maar hij was niet in Nederland uh, dat je dat er je, uh, gekomen... Uh, om... Nee, ik heb hem nooit in Nederland gezien. Dat nee. oh, okay. uh, uh, vond, vond ik ook wel het beste... Uh -huh, ja, lijkt, lijkt me Het beste. Maar uh, ja, er is uh, ons vorige week uh, iemand uh, ontvallen. Je hebt er net heel even over. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, Rob Harkoom. Rob, Har Har Rob Snor. Ja, Rob ja Snor. Ja, ja, is, uh, bijzonder tragisch. Dat en, dat het zo uh, heeft moeten eindigen. Volgende. Ja, heel vervelend. Heel dat vervelend. is dus, uh, erg jammer. Ja, want, uh, ja triest. Die, ik dacht altijd dat die 102 zou worden. Ja, maar, uh, maar dat is dus ook een levensgenieter. Weet absoluut. Je, uh, in vele clubs en motorrappen. Volleyballen, ja. noem maar op. Het is, nee, het is, het is het van het van aardige vent. Ja. Ja, Ger en ik hebben van de zomer nog even met hem op het terras gezeten. Ja. Bij vier. Ja. ja. En uh, ja, zo zie je maar hoe het... Ja, dat niet voor het zeggen. Nee, ja, jongens pluk de dag, hè. Want, nou, uh, ja. je, je moet dat er... Dat uh, moet genieten inderdaad. Je moet er zeker van genieten. En uh, je ziet het, uh, als je niet uitkijkt, is het over. Ja, nee, dat is waar. Maar ja, goed, hij had wel uitgekeken hoor. Maar hier doe je gewoon helemaal niks nee, aan. Je, je nee, ja, de, nee al, een hele hoop dingen doe je niks aan. Nee, dat doe je gewoon. gewoon een botte uh, bot pech als je dat overkomt. De Frankse vader zei altijd, in Gods hand kan je niet poepen. Ja, Nou, nou ja, dat nee. is ja. een mooie ja. uitspraak. Dat is een hele mooie ja. uitspraak, ja. Ja, ja. En had God dan ook een badlin bij zich, of niet? Nee, zo dat je moet je het niet zien. Ja, alle mensen. Je bent het weer... Helemaal in ook ben, ben ik het weer uit het verband aan Je bent het uit het verband. Het is een Amsterdamse uitdrukking. Komt oh. uit de Jordaan, ja. Frank. Ja, ik denk het wel. Ja, ja ik denk het ook. Ja. Want jouw vader was echt een Jordanees. Ja, dat was wel een Jordanees. Uh, oh ja? Uh, uh, ja, dat was een uh, bijzonder... Je ja? oh, uh, ja. had het uitgevonden, waar ja. Nee, het is een hele bijzondere, leuke man. Je ja. bent ook in Amsterdam uh, geboren... Ja, Frank. dat ja? nog net. En ik was drie maanden oud toen mijn vader begin 1955 het huis uh, kocht in de Verspijkstraat voor 11.000 euro. Uh, oké. Okay. Toen... Dus net voordat je een beetje ging stappen, moest je uh, geen ja. stappen. Ja, ja, ja, uh, ja. hij, <laughs> hij stapte al ja. wel, maar hij stapte dus wat meer ja. in een, uh, hoe noemen we dat, in een, uh, in een wandelwagen. Nee, denk ik ja. maar ik ben uh, mijn ouders wel altijd bijzonder dankbaar geweest dat zij Zandvoort hebben gekocht Ja, ja als, zeker. Uh, plek om op te groeien. Nou, ja, dat was nee. voor mij ook zo. Toen ik hier kwam wonen was ik uh, tien, elf of zo. Ja. En uh, mijn vader die was metselaar in Lutjebroek. Ja, echt? ja nou, daar heeft de meester het nog wel over gehad met jou, geloof ik, toch of niet? Die, die mensen zijn er ook natuurlijk. En, ja, maar absoluut. die kocht hier een sigaar, van een drommel, op, in de Haltestraat, wat nu uh, Primera is. Ja, ja. En hij had ook in Amsterdam gekeken, en, uh, maar ja, het werd toch Zandvoort. En, ja, dat heb ik ook nooit. Uh, nee, goed hè. Ja. Verder gevonden, ja. natuurlijk. Nee. Maar ja, zo, zo, zo weet je nooit waar je terecht komt. Nou, ja, mijn vader was natuurlijk uh, uh, onderwijzer in Hoofddorp. Uh -huh. En die, uh, toen ik twee was, uh, toen uh, heeft hij ook besloten om uh, een baan in Zandvoort te nemen. Uh -huh, ja. En het was heel bijzonder, want mijn, mijn ouders hebben de watersnood meegemaakt. In 1953. In, uh, uh, uh -huh. Mijn moeder was natuurlijk pagus voor water, want die kon ja. niet zwemmen. Hij heeft nooit een, oh. een, een zwembewijs gehaald. Nee. En er ging wel in Zandvoort wonen. Ja. Nou ja, goed, als je maar achter de duinen bleef, dan ja. bleef je dan droog. Ja, dat is ja. gelukt. Maar ja. er zijn hier ook wel de, de, de, de, genoeg stormen geweest. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Uh, ja, die, die, uh, ja, dat klopt, ja. Waar, waar mijn moeder wel heel erg bang voor was. Ja. En door die hele uh, toestand in... in uh, ze zaten net niet in Zeeland... In, uh, hoe noem je dat daarboven? Zuid-Holland. Zuid-Holland, ja. Het eerste die... eiland. Noord-Beverland, Zuid-Beverland. Nee, in Stellendam. Ja. Ja. En uh, na, nadat uh, de nacht van uh, 1 februari 1953 was ze, had mijn moeder een hele grijze baan over haar. Oh ja? Ja, dat is een heel stuk grijs geworden in, oh, ja? in, in één nacht. Holy shit. Van angst ja. en, ja, en van, stress. En, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat kan gebeuren. Sommige ja. mensen ja. hebben dat. Ja. Ja. Nou, ja ik heb dus. met uh, Boudi nog sorry Hans, ik heb met Baudie nog de hele route ja Boudi is mijn broer ja, ja. de hele route nagereden ja we hebben ook ontzettend gelachen <laughs> ja ja er zou als het goed is nog beeldmateriaal voor moeten zijn maar ook dat zwerft ergens rond maar goed, het... ja alles is uh, ik heb uh, de garage van Boudewijn uh... Uh, leeg, uh, gehaald, een paar maanden geleden. En toen ben ik uh, hier wat dingen tegengekomen. En, en, uh, hij had ook een harde schijf... met, met allemaal oude foto's. En, oh, ja? en, dus dat is wel heel leuk. Veel ja, van het circuit ja. ook waarschijnlijk, ja, of niet? Ja, veel van het circuit. Hij ja, heeft uh, ja. uh, nou, ja, natuurlijk zelf... Uh, een beetje gereest. Met Erik Christenmaker. Ja, veel met ah, Christenmaker. Die, en, ik, ja. die en, uh, zie ik nog regelmatig al lopen, Erik. Ja, ja, ja. Erik ja. werkt hier natuurlijk nog... Uh, regelmatig in, uh, in het dorp... Om uh, stickers te plakken. Ja, ja met ja. Michel Vaas. Als ik, als, ik het, als ik het een beetje <laughs> ja. oneerbiedig zeg. Oh ja. ja Want nee, hij nee. doet die hele grote dingen, weet je wel. Ja, dat en, nee, ja. rappen En wagens ja, nee, rappen. Uh, nee, ja. Hij is er heel goed in. Leuk. Ja, absoluut. Ook absoluut. wagens rappen ook? Ja, ja, ja. ja. En mijn, nou, nou, auto nou, auto mijn auto... Misschien jouw auto... Mijn auto gerapped. Nee, ik... Maar nou, wat is Stop auto's niet. rappen Met de stickers <laughs> met, plakken? Ja, ja met plastic beplakken. oké. Dat hij een andere uitstraling krijgt. En... We hebben net uh, een, een beetje al een ramen. Ja. Uh, niet meer, uh, dat je er niet meer door kan kijken ja, ja, met, het het, uh, met het folie. Ja, ik Folies. heb me van de zomer bezig gezien toen Zandvoort uh, steeds meer in de band kwam van het, het, het zwart-wit geblokte. Ja. Zag toen zag je overal. Uh, ja. overal die zwart-witte ja. terrasruiten en ja. zo. Ja, oh, ja, ja, ja zwart-witte ja. blokkages aangeraag. Goed. Ja, ja, geweldig. Ja. ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Trouwens, het was wel een, meer een uh, Grand Prix, hè? Nou, inderdaad, we gaan er straks natuurlijk over hebben in ons sportblok. Maar hebben. dat was een masterclass. Dat dat was een, een masterclass. masterclass. Ja, ja. Maar een masterclass. Ja, oh, een masterclass. Het waren diamanten en parels. Absoluut. Diamanten en parels. Ja, luister maar. Ach, en dan moet het iets met Prins Duim, wezen, denk ik. Leuk, leuk, gewoon zo'n bruggetje. Ja. ja, leuk man. Vind je niet leuk? Ja, dat is gek ja. geweest bruggetje. bruggetjes. Ja, ja. ja. ik heb wel eens een keer vanaf gesprongen. <laughs> the day, that you will hear me say, that I will never run away, I am here for you, love is meant for two, Now tell me what you put. Prins, prins. Chocoprins? En dan hebben we niet over Prins Bernhard hoor. En ook nee. niet over Schokkelberg. Nou ja. Hé hey jongens, over Prins gesproken. Uh, prins, prins. Iedereen heeft al een Mondriaan gezien, hè? Ja. Die, uh, die schilder. Ja, ja. ja. ja die heeft wel een beetje gemaakt. vierkantjes. Nou, het is uh, een Nederlander, hè? een Nederlandse Piet Mondriaan. En uh, die heeft in uh, noord uh, westfalen in Düsseldorf een uh, museum. En daar hebben ze in 1980 hebben ze een hele mooie Mondriaan gekocht. Oh ja? Okay. Echt waar. En die hangt er al sinds 1980. Maar ze hebben een klein foutje gemaakt. Dan nou wat dan? Hangt op zijn kop. <laughs> niemand, niemand had het door. En die, nee, nee, natuurlijk ja. heb je nee, dat niet dat door. Dat, nee. <laughs> Hoe moet je ja, dat ja, nou weer? Ja, ja, ja. En op de foto, eh, kort na het Mondriaanse overlijden in 1954, in zijn atelier, is het te zien op een schildersezel. Schilders <laughs> zo zijn ze erachter gekomen. Ja, oh, geweldig, geweldig. Ja, ja. dat soort. Ja, dus beauty is in de eye of the beholder natuurlijk. Ja, dat maar is ook is, zo. Maar kun je het even vertalen? Nou, ik hou meer van Hollandse meesters. Nou ja. <laughs> Hollandse meesters. Ja, ja Hollandse. De, ho de Hollandse meesters. Ja, het ook van Hollandse Haring. Hollandse Haring ook. Ja. ja. Zeker, ja. Ja, ja Maar goed. Maar goed. <laughs> hey, jongens, is er iets zon vanoord uh, te melden. Ja, en morgen. Ja, vannacht, ja. vanavond is het uh, lichtjesavond, ja, lichtjesavond op de, de Begaafplaats. Uh, noor, noorderduin. Ja. In, in, noorderduin. Ja. En, en, uh, nou, dat is uh, meestal wel erg, erg druk. Ja, 400 mensen ongeveer. Ja. Er is afgelopen zaterdag in Goedemorgen is er wat dingen over verteld. Wat ze allemaal gaan doen. Er is een muziekgroepje daar. Ja. En, uh, mijn familie heeft... Uh, een hoop uh, lampjes, lichtjes. Mijn familie heeft gisteren het uh, graf van mijn ouders en uh, mijn broer bijgewerkt. Ja. Een bijgewerkt. Ja. Uh, ja. opgeknapt nieuw plaatje erop. En, uh, ja. Ja. Ach jongen, een prachtig, prachtige ja, beelden. Ik, geloof ik. Ja. En uh, nou ja, het ik... is wel heel leuk hoor dat ze dat doen. We zijn uh, vorig jaar ook geweest. En, uh, ja, ja, het dus... is al voor de vierde keer. Ja, het is wel aandoenlijk, ja, vind ja. ik altijd. Het is natuurlijk even niet doorgegaan door de corona. Maar, maar uh, nu kan het weer uh, echt. Ja, inderdaad. Nou, ja, ik was er gisteren nog met... Het uh, was de zonde met de afscheid van Rob. Ja. Gisteren is hij uh, gecremeerd uh, op Westerveld. Maar uh, ja, het, het, het is een prachtige begraafplaats. Ook, trouwens ook Westerveld. Trouwens ook trouwens, een schitterende begraafplaats. Ja. Ja, ja, als je daar doorheen loopt. En, uh, ja, heeft wat maar op... ik vind het toch mooi als standvoorters... Jawel, nee, dat is uh, hier, waar. Hier, nee. Ja, dat is waar. Maar wil jij, wil jij be, be, begraven worden? Nou, jij ja, eet ingecremeerd, want uh, ja? Ja. ja. ik ook. Ja. Ja? Ja, ja? ja. Nee, ik vind het toch wel uh, bijzonder. Ja? ja? Hebben jullie familie graven, of niet? Ja, maar die zit vol nu. Oh. <laughs> kan jij er niet meer bij, uh, Ger? Nou ja, dat wordt koppen. <laughs> <laughs> <laughs> ja, er Je bent er niet zo groot. Nee, dat is ook weer waar. En dik? Nee, ook niet. Kijk, als ik het nou was, en dan had ik van: nee, dat kan niet. <laughs> nou, Dick, gewoon ja. Ja, no no no no ik gewoon corpulent. Ja, corpulent. Ik heb begrepen dat als je bent uitgecheckt, dat je vrij snel weer op je geboortegewicht zit. Ja, maar Ja, zo'n kist duurt ook wel een paar jaar voordat dat. Ja, dat, uh, dat wel, ja. Voor dit ja, wij nummer. hebben een keer uh, met, met de KLM namelijk nou, heel even zijn naam kwijt. Dat schiet nog zo een te binnen. Een uh, overleden muzikus, een Amerikaan, moeten vervoeren. Was dat niet Solomon Burke? Die was een, in een hele speciale kist. Die was er gewoon uh, niet te vervoeren zo groot. Meen je dat? Ja, waanzinnig. Er sloeg een halve vliegtuigpellet. <laughs> er uh, moest echt vrachtwaarders aan de post ja, komen. 200, ja? meer dan 200 kilo. Jeetje, me, ja. Door die kist? Ja, dat zijn looie kisten, hè? Ja, de, de binnenkant. Nou, tegenwoordig is dat geloof ik uh, verband voor, voor kunststof. Okay. Vroeger moest dat een lode kist zijn. Moesten ze bijbetalen voor de echte bagage, of niet? <laughs> nee? Nou ja, dat is allemaal ja. veel overzekering. Je hoeft zelf niet naar de naar een uitgang te lopen. Ja. Maar jongens, ook weer uit de serie uh, leuke berichten... om het toch uh, het geheel een gans andere wending te geven nu. Is je in, ja, wij, ken jij je nog herinneren? Phil Bloem in 1975. Ja, ja, dat was de eerste ja, ja, ja. vrouw die, uh, zeg maar, zonder broek op tv ja. kwam. Ja, ja, ja, ja. Een soort uh, Sharon Stone de letter eigenlijk. Eigenlijk van, wel, maar dan redig, met, met open hof op televisie. Maar het kan altijd gekker, want uh, in, in Engeland is bijvoorbeeld nu een, uh, ja, dat heet dan tegenwoordig, uh, in, in dit geval in het bericht, een transgender. En die. Uh, Trad op in Friday Night Live. Dat is een Engels uh, programma. En op een gegeven moment... Uh, Hup uit die broek. En die begon uh, met haar leuning. Want zo mag je dat ook omschrijven tegenwoordig. Vroeger was het zijn leuning. Met haar leuning. En de jonge heer ook wel genoemd. Het uh, de, <coughs> de, de, de keyboard te gaan bespelen. Ach. Ja. Dus, uh, <laughs> spiernaakt. Het publiek was heel, totaal uh, flabbergasted. Om het nog even het Engels weer te houden. En uh, die begon daar heel vrolijk op een... Uh, op een uh, ja een vrolijk deuntje met zijn leuning het keyboard te bespelen. En, uh, oh? Ja. En nie, niemand weet nog of de act zo was doorgesproken met programmamakers van de Britse en de, de TV uh, Channel 4. Maar uh, daar zal het laatste uh, woord nog niet over gezegd zijn, denk ik. Ja. <lacht> maar toch, wat, wat apart. Ja, dus weer eens wat anders dan uh, toneelslag. Ja. Wim ja, T. S. er is toch een, er is de ook een museum geweest waar een, een dame met de benen wijd uh, zeg maar op, een, uh, op een, uh, een sokkeltje zat. Ach, ja? ja, dan kon je er langs lopen. Dan kon je even in de mensen kijken. Dan kon je stuiver in doen. Ja. Is, is dat kunst? En dan maakten ze deze. Is dat, ja. is dat, is dat kunst? Ja. Dat vond zij kunst. Ja. Ja. ja, of diegene die zich liet vastplakken aan het schilderij bij boven Een plaktigist. Een plaktivist. Zeg, een plaktivist? Ja. Ja. ja, maar dat is toch, jongens... Ja. Ja. Wat ja. vond je ervan, Frank? <laughs> ja, dat nou, is wel was, een leuke vraag aan ik jou. Denk Heb jij het, ik, het gezien? Ja, het, het, was geen, het was geen onaardige gozer, denk ik. Maar het was ook een, ja, het was een beetje een trieste figuur. Ja, jou? het was een beetje sneu. Het was een beetje sneu, want hij ja. beefde ook. Ja, dat zou ik ook heel waarschijnlijk. Als je daar ineens het plan hebt om uh, op een tafel te zitten en jezelf vast te lijmen. Maar ja, wat denkt die man dan waar die lijm... Die overigens niet eens goed werkte, tenzij die er echt te weinig van had opgesmeerd vandaan komt. Er komt ook er een flinke chemische industrie Ja, tuurlijk. waar ja. aardolie ja. wordt verstoken. Denk de jij denk je dat het chemisch is? Nee, ik zit daar het hele stuk over nou, <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. He, dus, maar het was een beetje een trieste vertoning. Ja, hij was sneu. Ja. ja, ik vond het echt heel sneu. En dan zat hij daar op de tafel. Ja. En die bol reageerde wel heel top, hoor. Vond ik. Ja, dat was geweldig. Nou, die, ja. be die belde daarna, ja. heb je ook gezien. Dat hij van die tafel Ja, die ja. Rekenen, ja mooi. Ja, maar he. hij zat helemaal he? niet vast. Toen nee, riep nee. hij nog wel even kanker, geloof ik, hè? Ja, ja, ja. Maar ja. dit te zijn. Meen je dat? Ja. En zijn handen zijn nog open, geloof ik. Hè? Nee, nee, nee. Nou, dat niet, want het, volgens ja. mij werkt dat niet. Ja. Uh... Ja. Nee, het is gewoon een hele sneeuwen. Ja, het is een beetje een trieste figuur. Ja. Trieste mensen. Maar wat denken die mensen dan... dat je zomaar kan stoppen met aardolie? De hele ja, wereld stort, dat werkt dus niet. Nee, natuurlijk niet. En, uh, nou ja. Maar als je nou wat leuks doet... Hè? Gaat er niet je blote reet ergens... Uh, uh, uh... Ja, met je leuning op een keyboard. Op een station staat toch ja Als je nou een vent ja. bent, of een vrouw, of het... Ja. En dan je loopt langs zo'n piano, perron vijf, Hup, uit okay. die broek. En ding, ding, ding, ding, ding. Ja. Hup, met die leuning op de klavier. En dan kom je op tv. Dan kom jij op tv. Ja. En, dan ja. je helemaal en misschien niks, ook wel bij Bo. Hoef je niks te verwoesten. Je niks te ja. Maar ja, wij hebben het hier over, half net al het erover. Dus het, ze maken wel een punt voor hun... Jawel, maar ik nou denk... Ja, nou, wat wat ik mensen het, ook wel ja. terecht opmerkten, is dat... Uh, merkwaardig als die actie was... Ze, wat jij nu net ook ja. aanhaalt... ze toch voldoende podium zouden ja, kunnen absoluut. krijgen... Ja, om het ja, ja, een andere kant te ja, helpen opduwen. Beetje, ja. Zelfs als met Zwarte Piet schreeuwen ja. een minderheid. Die ja. het als je maar hard genoeg schreeuwt... toch om elkaar. Ja. Toch ja. elkaar ja. Ja. Maar ja, het is hetzelfde als al die, die, die rechtszaken hier over het circuit. Ja. Weet je wel? Die, die, ze hebben er al 39 verloren. Ja. Ze gaan maar door. Ja. Ja. Weet je wel? Dan denk ik van ja, het is alleen maar om, om in de krant te komen. Ja, en dan, ja. Uh, ja dat lijkt het ja. wel op. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar ja, dat er iets moet gebeuren in de wereld, dat is duidelijk. Dat, ja, dat we is, niet zo niet door kunnen gaan, maar goed. Uh. Dat zeggen ze nou, je moet dus lekker in Rusland en in China komen. Zo. Ja, nee, Over, dat weet ik wel. Weet je maar, wel, dus uh, het heeft helemaal... Uh, de, de, wat wij doen is allemaal een druppel op de groene plaats. Het is Plaat. nobel, nou. de verdachte is nobel en ben met je eens, Hans. Er moet ook wel wat gebeuren. Maar die hele klimaathysterie is ja, dat, dat ben ik het ook niet meer. zo uit. disproportioneel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dat hier mensen naar de voedselbank moeten ja. en dat je 25 miljard als, als overheid reserveert ja. om te proberen het klimaat te redden. Ja, ja. Hou er mee op. Ja. Maar. Ja. Misschien een muziekje <lacht> van de Eurtwintervallen. Ja, <lacht> ja, ja, goed plan. Ja. Goed, goe, heb je iets van Eurtwintervallen? Ja, ja. ja, dat had ik net klaar. Ja, daar hebben we, hebben we het net over. Ja. Dus, Zet hem maar open. Nou, ik heb hem open staan. Nou, heel ik, uh, goed. Ja. Kijk, die Jaap is toch altijd wel ja, uh, bezig ja, het ja, wachten. bij de Liz hoor. Ja, dat is Don't Dream nee. It's Over van uh, Crowded oh. House. Maar dat is ja, niet echt... We, uh, doen, we uh, doen net of het... Uh, ja, Earth with the fire is. is een beetje flauw, uh, dit. Het is een beetje flauw. Weet je wat flauw is? Ja. Nou, wat dan? Geen zout in je pap. Papers dacht ik ook. Met uh, dromen die niet uh, meer uh, of ja, ja, daarom, daarom zeg ik het ook: don't dream it's over. Don't dream it's over. En, crowded House. Was ja, het... ook oh, Crowded House. Niet uh, nee, nee, ja. nee, maar nee. Wel een beetje je vol, je... vol huisje. Ja, ja, dat moet ja. Moet ja, toch ja, niet ja. zo ja. moeilijk ja. doen, jongen. Een <lacht> drukke huisje. Uh, als het makkelijk kan. Nee, zo <lacht> is het hoor. Vind nou ja, heb je. Oh! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wacht even, wacht even. Ja, nee, dat gaan we nu eventjes regelen. Hé Hans. Hé, hoor nou. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, dat nou, is oh, ja, goed. Ja, ja, nou, ja, goed. We gaan even terugkijken Ziel. op uh, de Grand Prix van Mexico. Uh, mm. De tweede na laatste Grand Prix van het seizoen. En hij uh, won weer, hè? Uh, nou, ja, we hadden het er al even over. Uh, het was een masterclass van uh, onze vriend uh, Max Verstappen. Want uh, de bandenstrategie, de bandenmanagement. Hij uh, maakte eigenlijk helemaal geen fout in tegenstelling tot Mercedes. Is, nou, die blunderde even, behoorlijk. Ja, blunderde natuurlijk, hè? <laughs> Het was echt een tactische race. Het was niet een, heel, een hele, hele leuke race om naar te kijken. Maar ja, ik heb wel genoten van, van Max hoe hij met zijn bonden ging. Dus zeker met die, die tweede stint. Maar hoeveel... heb, je gehoor, ja. heb je gehoord dat hij uh, volgens mij 22 ronden dezelfde tijd. Binnen twee, drie, tien jaar. Dat was net Sven Kramer eigenlijk Dat die dat ook deed. Maar dat, is, uh, uh, dat is redelijk uh, knap. Ja, dat is heel knap natuurlijk. Uh, maar, maar, maar op die manier hou je je bonden goed. Ja. En uh, nou ja, je hoorde mercedes coureurs alleen maar piepen, piepen. En, uh, maar ja, ze maakten daar gewoon een, een grote fout om ja. die, die andere maken. Uh, ik, onder... ik vond het wel leuk. Ik, ik moet het dan altijd vergelijken met, uh, met een vondeltocht uh, die in de regen uh, plaatsvindt. En ook ja. als je bij een stempelpost komt en dan zegt meneer, het wordt beter hoor. Maar wat alleen, we weten niet wanneer. Ja, we weten niet wanneer. Ja. Nee, nee, nee, nee. Nou goed, dit was een 14e overwinning. Hè. Een record uh, geeft daar zelf helemaal niks om, omdat... Uh, de recordhouders daarvoor, uh, Schumacher en Vettel, eigenlijk minder races. Reden. Dus uh, ja, hij zei: Nou, dat telt dat allemaal niet. En uh, dat maakt mij helemaal niks uit. Maar hij zal diep in zijn hart het toch wel leuk vinden dat hij dat record aan handen heeft, natuurlijk. Ja. Uh, ook de meeste punten heeft hij gescoord. Hè? Dat is ook dat grappig. Uh, 416, ja. het uh, oude record was van Hamilton op, uh, in 2019 met 413. Dus dat heeft hij ook verbeterd. En uh, het is nog wel grappig om even te melden wat uh, uh, anderen deden. Toen ze 25 jaar en 9 dagen waren, dat was dus afgelopen zondag. Oh, hebben Max. ze een, een soort vergelijkend uh, ze vergelijking gedaan. gemaakt? Uh, want uh, bijvoorbeeld Max Verstappen, die had uh, het aantal podiums, uh, wat hij nu heeft, is 74 al. Zo. Dat is een indrukwekkend aantal, hè, op, op zijn leeftijd al. Uh, Schumacher was pas 17 toen. Zelf. Hamilton 27, Alonso 33 en Vettel 39. Ik kwam een beetje in de buurt. Maar op, op dezelfde leeftijd. Uh, dus hij staat uh, zoals Max. ruim bovenaan. Ja, ja, goed, het is natuurlijk geen record. Maar even vergelijking van, van toen uh, Schumacher, hoe Hamilton 25 jaar, 9 dagen uh, was. En dan had je ook nog het, uh, het aantal overwinningen. Nou, Schumacher had er toen pas 2. Ja. Uh, Hamilton 11, uh, Alonso 14 en Vettel 22. Want die begonnen natuurlijk ook vrij vroeg. Hè? Hm. Uh, en Max heeft er nu al uh, 33. Hè? Nee, 34, eh, 34, 34. inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, wat dat betreft uh, gaat het wel uh, heel erg goed. Hein, Max en ja. uh, ja, het kan ook zomaar zijn. Zo'n gozer is het ook wel, denk ik, die over een jaar of wanneer zijn contract afloopt. 2028 Jongens, 20, ja. Zeg van jongens. Ja, uh, ik ga groeten nog, Ga nog een paar andere leuke dingen doen. Ja. En uh, dat hij met zijn vader uh, nog wat gaat rijden of zo. Ja, nou, qua geld hoeft hij niet te laten. Nee, hij erom. staat ook in de quote 500, ja, nou, ja, daar wou ik ook nog Alle even jongste. Uh, <laughs> hij is de allerjongste die in de quote 500 is binnengestormd de ja. uh, afgelopen week. Uh, met het is niet met rijke mensen, toch? Uh, nou rijke ja, de quote, de quote, mensen, de quote ja. 500 is een uh, soort... Uh, uh, zie, ik zie Frank miljoen. al gaven. Dus De quote is 500 is een <coughs> soort ranglijst van mensen, een miljonair. Ja. Nou, je dus moet minimaal 120 miljoen ja, hebben ja. om Max heeft dus dat 120 miljoen. Wie er ook in staat is, is trouwens Prins Bernhard. Ja. Met 125 miljoen. Onze en, Prins uh, Bernhard hier. Uh, ja. Ja, nou, goed. Goed. Prins Jongens, dat zijn natuurlijk bedragen die helemaal niks voorstellen. Want je kan er niet eens een uh, Formule 1-team een jaartje van laten rijden met die bedragen. Weet je wel. Ik bedoel, het ja, is ja. maar uh, hoe je het bekijkt... Uh, en 50 miljoen op je rekening, ben je dan gelukkig? Nee, dat niet wel. Ja, ja. De eerste 50 miljoen frank, daar kan je niet van zeggen. niet heb makkelijker op, maar uh, ja, god, uh, ik hoef ook niet zoveel geld, hoor. Hé, hey, maar, uh, uh, nou ja, dan hadden we het hele gedoe van uh, Sky Sports, hè. Hij ja. heeft uh, Max uh, geboycott. Uh, ja, wat een rare toestand. Nou, ja, raar. <laughs> even, nou, zo raar vind ik het niet, als even, ik uh, even, goed uh, luister. Maar goed, ga door. Hij heeft het helemaal uitgelegd uh, en uh, uh, hij vindt dus dat hij, onder andere door Ted Kravitz inderdaad, uh, een van de Sky-commentatoren en, en ook uh, die maakt zijn eigen uh, blog nog uh, later, Nou, daar, daar wordt uh, zonder respect voor Verstappen over gesproken. Ze noemen zijn naam niet eens. Nee, dat hoeft uh, niet. Uh, ze noemen uh, Hamilton de wereldkampioen van 2021. Hè? Uh, mm -hmm. Maar ja, dat is hij dus niet, want dat was Max Verstappen. Maar het zit er erg hoog nog bij Sky en... Uh, nou ja, uh, Max heeft uh, besloten om, en trouwens het hele team van Red Bull, om uh, Sky even niet te woord te staan. En dat was alleen deze race, want ja. dat doen het volgende... Gewoon een statement even maken. Een even statement maken, inderdaad. Um, dus dat zal wel weer overwaaien. Uh, hoewel er op social media, moet ik zeggen, ik volg het zelf een klein beetje op, uh, op uh, Facebook en uh, Twitter... Ja, dat gaat het zo wel hard keer, hoor. Ja, nou, uh, dat is waar hij ook naar verwezen nou, tegen, tegen, tegen Ja, tegen ja, nou, ja je, je hebt zo'n zo Lewis Hamilton uh, fanpage. Hmm. En uh, ja, ik uh, kom er ook wel. Ik kom daar ook wel eens op. En dan zet ik weer bij van... Uh, ja, Max is toch de beste, weet je wel. <lacht> Max is de beste. En dan krijg, krijg je daar... <lacht> <lacht> Veerti reacties op van... Hoe kom je erbij? Meen ja, je dat? Ja, dat is wel grappig. Ja, maar, ja. maar Hans, dat, uh, dat is ook waar Verstappen... Een, min of meer naar ja, redden, nee, dit klopt, kind, he, van, Ja, hè ja, van ja, ja, Steeds ja. maar weer die oude koeien uit de sloot ja, halen. er oefenloos ja. mee doorgaan. Ja. Dat gaat dan ook op sociale media. Ja. Daar zit de keyboard voor. Ja, ja, ja. En het is ja. toch al een giftig uh, verhaal. Nou, ja, dat maakte Verstappen ervan. Ik ben er dan een van. En Ik onderschrijf dat eigenlijk ook. Ik vind ook. het wel leuk, moet ik zeggen. Ja. Goed, uh, uh, nou de straf die ze gehad hebben voor uh, uh, het overschrijden van de budget. budget. Nou ja, 7 miljoen uh, dollar. Dat is natuurlijk de niet zo heel is veel. is natuurlijk. Ja, dat is, dat, is, dat is nog geen 2%. Nee, wat is het... Uh, <laughs> Een uh, half procent van hun uh, totaal. Daar zou je uh, elk jaar voor Ja, en 10% procent is dus vermindering van uh, het aantal uren in die windtunnel. De ontwikkelingstijd voor de aerodynamica. Dat, dat zou nog wel een verschil kunnen maken hoewel... Ja. Ze zeggen en, ook nou, dat ze genoeg te hebben om dat allemaal weer... Ja. Uh, het werd, uh, die, die vraag werd ook gesteld aan Frederik Vasseur, wat hij ervan vond met, ja. de, met die overschrijding. Nou zegt hij, je kan er wel een heel mooi feestje van geven, dat zei hij. Nee, dat was. is waar, dat is waar, maar goed, weet je, ik bedoel, ze kunnen ook bepaalde onderdelen laten testen ja. bij uh, Alfa Tauri. hun ja, team. Uh, ja. Ze komen er altijd wel uit, denk ja, ik, denk ik uh, moet ik zeggen. Ehm uh, maar dat vonden, dat vonden natuurlijk de tegenstanders van, van uh, Verstappen... ook belachelijke, lage straffen. Ja. Oké, okay, dan hadden we nog de, uh, de, de, de pitstop. Uh, uh, er was een hele snelle pitstop afgelopen weekend van McLaren. Uh, ja. van he? Uh, 1,98 seconden. Binnen de 2 seconden. Oh, okay. o, eigenlijk zou dat o, niet meer mogen, volgens awesome. mij. Maar ze hebben aan alle voorwaarden voldaan dat die. Uh, uh, monteurs die krijgen een groen licht binnen 0,2 seconden uh, en, en dan pas kan hij weg, zeg maar. Dat is allemaal gebeurd. Uh, het zat nog niet bij het wereldrecord, want dat staat op uh, 1, uh, uh, 1 seconde 8200. 4 wereld, Red vele, Ball, vele, niks bij dat was een Red Bull, dat was de uh, hier op voor trouwens. Nee, ja. nee, hier op Sanford was het twee... 09. Ja. ja. En dat was eigenlijk het record En, en even als dat, dit jaar? Binnen die 1,9 seconden verwisselen ze vier. Ja, nou ja, dan worden de vier banden afgehaald. Ja, dat is niet voor te stellen. Binnen nee, twee nee, seconden, hè? Ja. Ja. Nee, dat is niet, inderdaad moet je, niet voor te stellen. Maar dan moet het echt een, een, een militaire operatie zijn, bijna, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, meer dan, denk ja, ik. eigenlijk. Het, eigenlijk. Ik denk, ja, toch gauw. Het die jongens, die oefenen ook, hè? De, Jongens, oefenen ook. Ja, ja dat denk dat ik natuurlijk. Echt, ja, ja, ja. Oefenen ook. Ja. Ja, ah nee, echt. Weet je hoeveel keer? Ja, ja van, uh, vrijdag uh, als de vrije trainingen uh, volgens volgens mij het zijn. doen uh, Iets van, van 80 keer ja, ja, per ja. weekend. Dus, uh, ze maken het er een serieus uh, En dan, dan de, de hele van. winter door. Ik bedoel, nee, dat, ja, <laughs> mee, ja, dat is duidelijk. Nou, jij, jij bent zomaar 25 seconden kwijt. Voor de, voor als ze jouw banden uh, moeten uh, verwisselen, Frank, dan... dat red ik nog niet. Nee, dan worden ze te 30, Dat maakt nog niet uit, man. Oké, okay, nou als laatste wil ik nog even naar Nick de Vries. Hè? Die gaat ah, nee. uh, uh, volgend jaar natuurlijk voor Alfa Tauri rijden. Uh, hij mag na het seizoen, dus na Abu Dhabi, de laatste race, mag hij uh, meedoen aan uh, de jonge driver test voor Alfa uh, uh, Alpha Tauri. En uh, dat wordt onze vijfde team waar hij dit seizoen in rijdt. Ja. Want hij heeft bij Esther Martin uh, gereden. Tenminste, dat waren die ook die, die, die VT1, die vrije trainingen 1. Uh, ja, Monza was dat. Ja, klopt. Esther uh, Martin, Mercedes en Alpine. Uh, heeft hij ook nog een... Ja, een was dat. De, een ja, geheime, ja, geheime de, test. Ja, 2021 wagen. Ja. En hij heeft natuurlijk een race gereden voor Williams. Ja. En dit wordt dan zijn vijfde team. Nou, daar rijdt nu op dit moment Gasly. Die heeft acht strafpunten. Als hij nog t, uh, in Brazilië twee strafpunten krijgt. Ja. Dan mag je die laatste reis niet meedoen. Ja, maar daar is het voordeel wel dat hij je, dat je dan meteen met een schone lijn in 2023 kan beginnen. Ja, dat, dat heb dat, ik begrepen. Dat, dat, ja, dat wel. Na een jaar uh, vallen die straffen. Ja, maar als je hem uitgesproken krijgt, vervallen meteen ook die straffen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dan, dan zou het kunnen zijn dat uh, onze vriend het vries meteen... Dan zou, in Abu Dhabi wordt hij in, in, de, in de auto gezet. Dat, ja, ja, dat zou allemaal kunnen, kunnen, kunnen. Dus uh, ja. misschien gaat hij uh, per is of... Uh, uh, mag ik wel even vragen om uh, uh, uh, uh, Gasly een beetje uit de tent te hokken. Ja, dat zou het allemaal kunnen, ja. <laughs> dat ja. hij uh, ja. die, die twee strappen Dat zal niet gebeuren, denk ik. nee, We hebben nog twee races, jongens, op 13 november Brazilië, Brazile. Ja, uh, daar komt nog eens een, een, een, een sprintrace bij. Ik weet niet, vinden jullie dat leuk, een sprintrace? Vind jij ja, het leuk? Ja, ja, ik vind het erg ah. leuk. Ja, ik heb ja. er twijfels over. Maar, nee, ik vind het wel leuk. Het is wel, het is wel spannend in ieder geval. Ja, zeker, en je krijgt een extra kwalificatie. Op de ja. Dat is wel ik, ik, Ja, Er gebeurt weer ja. wat. Ik vind ja. die vrije trainingen ja. trouwens erg suf. Ja. Weet je wel? De, ja, gebeurt ja weer, maar goed, dat eigenlijk, dat moet, eigenlijk dus, geen reden. Nee, eigenlijk weinig. Maar je moet <laughs> er de tijd gunnen om die wagen een beetje af te stellen. Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar be, be, ik denk dat een, een, een, uh, zo'n sprintrace. Uh, Zo'n heel weekend wat, wat, uh, ja, wat spannender maken. Spannende ja, dat ja. klopt. Ja, ja. Nou, 13 november, uh, dus, uh, dus over anderhalve week, is dat om 7 uur s'avonds. En dan hebben we de afsluiting in Abu Dhabi een week later op 20 november... om twee uh, uur s middags is dat. Nou, dan is ja. het seizoen eindelijk een keer afgelopen na uh, 22 races. Voor uh, ja, mij mogen ze de hele winter doorgaan. hoor van van jou, jou? Ook, ja ook. Ja. Ik vind het wel een leuke tijdsbesteding in het weekend. Ik zie maar één keer per, keer per jaar. jaar. Als Max rijdt hier in Zandvoort. Oh ja? Nu voor de tweede kijk, keer. Kijk jij verder nooit uh, nee, naar nee, de races? Nee. nee oh. Nee. Ah. Nou ja, uh, er zijn er al meer natuurlijk. Want we kijken er misschien 2 uh, miljoen. En dat betekent dat er 16 miljoen niet kijken. Daar hoor jij dan Die bij. Ik vind maar... wel uh, een verademing als ik het even vergelijk met voetbal. Ja, dat zeker. Hoewel, ja. er werd ook uh, geboer roepen tijdens de uh, pers. Eh, nadat ja. de Hamilton uitgestald werd, werd hij geïnterviewd. en uh, Het hele een, een Mexicaanse publiek liep Ja, jongen. dat is een virus. Het wel, wel een virus. Ja. Het, wel een wel virus het is begonnen ja, toen. Ze, het voetbal, dacht ik. Ze hebben hem niet aangevallen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Dat dan weer niet. Oké, muziekie jongens. dat was een op een sport. Nou, graag gedaan, jongens. Zing je even mee? Ja.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 Ja, Michael Bouble. en uh, last hier bij uh, ZFM. Het is uh, uh, net uh, kwart voor... 11 ja, en, ja, uh, ga maar, ga maar doen. Wij zijn uh, afgelopen. Uh, wanneer was het? Uh, uh, donderdag. Donderdag ja. zijn wij bij de, bij, uh, de presentatie van uh, Bad Zandvoort geweest. Ja. Ach, grandeur aan het Watertorenplein. Ja. Gaat het eindelijk en, gebeuren dan? Ja, en, gaat het gaat gebeuren. Ze doen? hebben een fantastische uh, uh, presentatie gegeven over wat uh, de Watertoren zou moeten gaan worden en hoe ze het gaan doen. En uh, ik vond het. Uh, ik vond het, uh, het was uh, imponerend, maar. Zeer uh, imponerend. Het is nog niet uitgevoerd door. Nee, hè? ik bedoel. Uh... Is een, ja, ja, het, is, het is een idee, hè? Ja, het is een idee. En het ja. Een goed idee. Het is van een springtij-architect. Uh, ja, met de BA's erbij. Kees Draaisma van ja. Springtij. Die was hier afgelopen zaterdag ook. en ja, die heeft klopt. er wat over verteld ook uh, nog. Maar. Ja, uh, wat zal het kosten om dat te realiseren? Ik denk toch gauw, wat zal het zijn? 15 miljoen, 20 miljoen, Dan krijg je er eigenlijk nooit uit. Ja, het slopen is goedkoper. Nou ja, er ik... ja, mag niet gesloopt worden. Nee, dat nou, staat op de monumentenlijst. Het was ja. Wel gra uh, ja, maar ja. het was wel grappig. want Ik stond er met Peter Kramer en uh, die Kees Dreisma. Ik zeg tegen die Dreisma van... Denk je nou echt dat het realiseerbaar is? Want het kost natuurlijk al op geld en we uh, uh, moeten er wel wat aan verdienen, dit en dat. Nou ja, we gaan het uh, proberen. En, uh, ja. zeg, nou, het is nou, het zijn geweldige plannen en het zou mooi zijn als het lukt. Uh, maar ik denk dat de gemeente uh, dat ding ook wel niet uh, terug wil hebben, weet je. Want Peter Kramer staat erbij. Die zegt van, nou, dat dus slopen we hem toch. Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen op de radio, maar niemand hoort dit ook. Dus, uh, maar uh, die zei dat zo als een grapje, weet je. Ja, ja. ja. Maar ja, het, is, het is natuurlijk uh, een lastige uh, ja, een bouwkundige Een uitdaging. In, ja, een enorme ja, uitdaging. In die zin, om het bewoonbaar te maken. Met een nou, ze moeten hem eerst stevig. bestevigen. Wat, wat wat nou, nou uh, alleen de bodem blijft staan. En de rest uh, wordt afgebroken. En het wordt opnieuw opgebouwd. Oh. Helemaal. Oh, op vol mee De hele ja, bovenkant wordt opgebouwd. Oh. En, uh, oh, nou en, en, wat, en dan hij dan? wordt ietsje hoger. Huh. En, uh, er, er komen, komen elf één... appartementen in. Nee, bij elkaar. Ja, samen met Filomaris. Ja, maar Filomaris is apart. Dus, uh... Precies. En uh, bij elkaar. Maar ja, zo, ze zien het wel als één, ja, als één ding. Er komen vijftig appartementen. Uh, en 71 parkeerplaatsen. En uh, de parkeerplaatsen zijn natuurlijk alleen toegankelijk voor de mensen van, uh, die, die, die, die, die kopen. Een passiesysteem. En uh, nou, het is een... Uh, ja, dat is een prachtig idee. Om, om, om, uh, het zou fantastisch zijn als het doorgaat. Ja, er waren trouwens ook mensen uit de, uit de Westerparkstraat... want die hoorden alweer dat er uh, ook... Uh uh, ...parkeerplaatsen zouden verdwijnen. En <laughs> die ja. kwamen meteen opstand daar meteen. Oh my god. <laughs> ja, maar ja, dat, dat krijg je natuurlijk. Ja. Iedereen spreekt voor eigen bouw. Uh, ja. Dus voor het beginnen te bouwen, kan het wel even duren hoor. Ja, dat zal ook wel. Maar ik hoop dat het doorgaat. Het uh, ziet, ziet er mooi uit. Ja. Het ziet er ja. mooi uit. Het is een maar moet je anders met die toren dan? Ik ja, nee, dat is het. Nou, wat ja, wat zegt, want dat intrigeerde mij de hele tijd. Want de, de, de, de kern van die toren is natuurlijk... Het is een watertoren, dus er zit een hele... Constructie ja, die, die nooit is te benutten, zou nee. ik denken. Ik nee. ben geen techneut. Nou, wat ze willen is nee. uh, uh, volgens mij laten ze. Die wel staan en er worden uh, van die uh, gaten ingemaakt. Ramen. Zeg, ja. Ramen. Oh. Zeg maar, ramen. En dan, ja, dat is een heel uh, ingenieus systeem. En uh, ze, nou, ze zijn niet over één nacht reis gegaan met de hele presentatie. Nee, nee. En, uh, en ze proberen eigenlijk, uh, zeg maar de, de oude grandeur van de, van de watertoren, die mocht niet bestaan te laten, te laten bestaan. We laat hier even een filmpje ja. zien. is oh. sowieso en, al uh, knap. En, uh, nou, je ziet die, die... Ah, ja, het is allemaal te zien op de nieuwewatertoren.nl, ja. geloof ik. Ja. ik weet het. Hè? Ja, de nieuwewatertoren.nl, daar zijn prachtige ja. filmpjes en foto's ja, op. Goed, en, ja. en, en wat ik leuk vind en uh, dat ze ook uh, dat Vilemaris zou dan een heel ook een appartementencomplex worden. En dat hebben ze dan een beetje in de stijl gedaan van het oude hotel Hoogland. Ja. ja. En ja. uh, Hotel Hoogland vroeger was natuurlijk een, ja. Uh, ja, een prachtig hotel. hebben ze later wat minder mooi gemaakt. Nu Voltie Towers. Nu Volty Towers. <laughs> ja, en het moest ook een beetje aansluiten bij de vier gebouwen... die aan de andere kant van de waterstoren ja. staan. Die nu op dit moment ja. gebouwd worden. Dat gaat ja. redelijk snel nu. Ik vind het wel mooi. Dat het, het heeft een hoog uh, Hotel Faber gehalte. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En daar vind ik ook helemaal niks mis mee. Want het is nee. toch een stukje... Ja, uh, nostalgie. Ja, dat vind ja. ik wel. Nostalgie. Historie. En, uh, ja. Nou, ik denk dat het Zandvoort uh, uh, heel erg ten goede komt als dit. Uh, Doorgaat? Ja, als dit ja. gerealiseerd wordt. Nou, zeker de dingen die ze nu aan het bouwen zijn dat is natuurlijk ook al uh, perfect, ja, hoor. Je, al? Mooie, ja. mooie appartementen ja. en, en uh, ja, het heeft dan een soort van mooiere uitstraling ja. dan, uh, ja. Ja, dan het nu heeft en, uh... ja. maar ja, de de, de de appartementen de watertoren die zijn niet voor iedereen weggelegd denk ik, want uh, de bovenste is zeg maar uh, dubbel word, laag zit, dat wordt een hele hoge, wordt een uh, penthouse, soort penthouse, nou ja. ja. ja, die is denk ik tot, begin beginnen bij 200 miljoen, dat kan niet anders. Dat denk ik, maar er zijn altijd en, uh, mensen die, die, die denken tuurlijk wel, tuurlijk wel, tuurlijk wel. Toe maar uh, en, en dan ga, als je naar beneden gaat, dan vertel die draait het maar en Dan ga je steeds een ton naar beneden, zeg maar ongeveer. Ja. Dus uh, ja. Okay. Nou, Als je op de laagste verdieping dan uh, krijg je geld toe. Kijk. <laughs> <laughs> ja, Dat zijn er al appartementen, het appartementen. er maar 11. Nee, maar, maar het is dan, <laughs> ik vind het een waanzinnig. Uh, nee, het is een mooi project, niet een goed uit. project. Ja. zien ja. hier ja, staan er dus ja. een maquette hè? klein maquette. Ja, ja, ja hier geld. staat Zo'n zo print. Uh, ja, ja. Grappig, 3D printer uh, gedoe. Precies. Ja, toch? Ja. Nee, hartstikke leuk. Nou ja, goed, het zou mooi zijn. En jij hebt nog nieuws over de Ja, ik heb nog een de... paar dingetjes uit de straat uh, Wat ik begreep is uh, Sunny Beach. dat uh, kennen jullie wel, dat is mm. naast Maroe. Dat is gesloten hè, sinds uh, twee, twee weken. En uh, ik hoorde dat daar voorlopig uh, de, de werkplaats van uh, Martijn Wijsman, de fietsenhandel, uh, komt. Oké. Okay. En in de toekomst uh, zal daar ook, uh, aparten, zullen er ook appartementen gebouwd worden. Ja, eigendom van Berg, begreep ik nu. Maar goed, uh, en uh, dat, wat ik ook hoorde is dat uh, uh, Blue Zone, de, de, de goedlopende koffiezaken aan de andere kant van Maru, ja. dat die verkocht zou zijn en dat daar uh, iemand anders in zou komen en die over een paar weken gaat beginnen, dacht ik. En uh, Ja, dat betekent dat, uh, hoe heet het nog weer? Uh, Jillian en... Bernard. Julian en Bernie. Ja. B Bernie. Uit uh, Nieuw-Zeeland. Uh, gaan weer terug, die, denk ik. Ja, ik denk het niet. Die gingen sowieso terug, hè, want ja. dat was hun laatste weekend, afgelopen weekend. En dan gaan ze altijd tot april uh, weer, weer uh, terug naar Nieuw-Zeeland. Ja. Maar de kans dat ze niet meer terugkomen is dan redelijk groot, lijkt mij. Ja, ja. lijkt mij ook. Maar goed, uh, ja, dat waren een kle paar kleine nieuwtjes uit de, uit de, uit de Altenstraat. Ja. We doen nog één liedje voordat het elf uur is. En ja, dan hebben we nog iets, denk ik, nog om even over te praten na het liedje, denk ik, toch? Heel goed, heel goed. Beatles nee, ja, ja, ja. altijd goed nee, altijd, altijd goed uh, altijd goed oh oh oh oh is oh is ook oh. Een, een collectors item van de revolver geloof ik uh, ja, uitgebracht is dit niet is niet van een revolver nee maar de, dat heb ik me uh, laten vertellen nou, dat vind ik leuk om te horen maar dit is niet dit liedje stond niet op de Revolver. nee dat weet ik maar met de uh, With the Beatles <laughs> ja ja, nou moet je weer uitkijken met wat je zegt. Uh, nee, ik word helemaal niet uit te kijken. Uh, hey, <laughs> jongens, hebben jullie ook gehoord van die chauffeur in uh, België van een schoolbus die uh, gewoon een kindje liet zitten? Nee. Nou, ja, dat gebeurt er... Uh, kindje liet de, zitten? Nou ja, een kind van vier, die zouden uh, ze nog worden gebracht, maar uh, ja, die kon niet goed uitstappen. Ik, maar uh, toen uh, is dat kind in die bus blijven zitten en die chauffeur dacht oh. dat ze eruit was, dus uh, oh. Oh. <laughs> die chauffeur is gewoon weggelopen. En hij kwam uh, een paar uur later en uh, ja, zat het kind er nog in. Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Maar die zat gewoon te wachten en die zei alleen maar van... Uh uh, tegen de chauffeur dat ze noemen, dat ze dan naar school moesten. <laughs> oh God. Nou, de burgemeester van het plaatsje, waar het gebeurde dat, staat er niet eens bij. Maar in ieder geval, die, die noemden het een uitzonderlijke situatie en een wake-up call. Want ja, ja. Uh, niemand in de klas had het meisje gemist. Dat was is een heel, ook raar. een heel rustig kind, was het? Ja, en, uh, nou ja, een heel <laughs> rustig kind geworden. Ja, ja, ja. De ouders wel. hebben afgezien van een klacht, omdat uh, ze ook merkten hoe. Een ja. ongelukkige chauffeur was. Ach, eigenlijk. Ja, eigenlijk. Dat was zielig voor hem natuurlijk. Hè. Ja, dat hij is de, de avond nog huilend op bezoek geweest bij die ouders. Ja, dat begrijp hij ik. Hij vond het je. zo erg. Ik vind het ja. heel erg voor die en, chauffeur. Uh, ja, goed, uh, het is gewoon een ongelukje geweest. Maar, uh, het is zo sneu voor die chauffeur. Ja, mij is echt niets overgehouden aan haar 7 uur eenzaamheid. Nou, dat is toch wel lekker om te weten. Maar, maar ik denk wel dat ze misschien later daar weer uh, ja. uh, last van krijgen. Dan moet denk je, naar, je dat? De, nou, nou ja, dat zou kunnen. natuurlijk. Ja, dan moet, dan je, nou, Als ze ergens last van krijgen, zal het hier. Psychische, problemen ja. problemen van ja, ja. ik heb zeven ja. uur in de auto gezeten verlatingsangst en zo uh, nou ja maar ja. dan moet je gewoon even aan uh, in de bus vergeten coach ja ja ja ja ja, ja. De, de, de. zal ik wel een coach voor zijn denk ik ja natuurlijk wel er is, er is ook wel, wel een coach voor krank ja ja ja ja ja en ben jij als wij een coach geweest? nee eigenlijk niet hoe is het met coach Kostma, ja. ja. die was al op ja. televisie, hè? Koos ja. ja, man. blijft hij nog? is zo'n aardige, aardige man. Ja, die een goed verhalen, die ook man. Wij gingen altijd naar het pandje. In, uh, Frank kent het wel. Het pandje is een uitwaterij. in het bos een beetje. Ja? Ja. En uh, daarachter zit uh, uh, de, de, de, die hele grote toren die in de waar polder de PTT toren. Zo, PTT toren. Ja. En, uh, en die toren, die, uh, daar, daar, zit, daar zat vroeger de wereldomroep mm -hmm. En daar zit nu de tros in. Maar dat is net achter het pandje. Huh. En het pandje zit aan, aan een, een, een weg die heet de Miesbouwman uh, Boulevard. Yes. Maar dat is het is een pandje van Koosbossenma? Van nee, het heet oh. een pandje. Dat is een kroeg. Okay. Of een eetcafé. En de, ja. daar ja, ja, zat hij oh. al Bestaat nog steeds. Ja, ja, ja. Een soort molly, maar dan in het bos. Ja, ja. En er kwam uh, al... Iedereen vanuit van de, uit de, uit de omroep die, die komt daar bij. Oh ja. Ja, ja en, Ko, en Koos zat daar regelmatig. En dan gingen we altijd uh, met Koos ook een uh, kopstootje. En, uh, ja, ja, ja, ja. Want hij hield er ook wel van, hoor. Ja. Uh, nou, oude, hij vond het ook een hele goede presentator. Ja, presentator, ja de, een hele Bijzonder. Rol, absoluut, hele aardige ja. man. Bijzonder vriendelijk. Ja. En uh, heel intelligent. Ja. En nog steeds zo scherp als een mes nog. Goed, hè? Ja. ja. Mooi is dat. Ja. Hij heeft in uh, 84 onder andere het uh, stemmen. Uh, uh, Houd het kort uh, jongens. Ja, nee, dan, dan, dan zal ik het een andere keer vertellen. Vertel jij het een andere keer? Ja, ja nee, je mag uh, het in de volgende uur doen hoor. Heel lang, lang verhaal. Ja, nee, ja nee, nee, je mag we het, weer het, weer in niet het in de volgende er uur doen. Nee, dan doen we dat in de volgende uur. Niet door elkaar. Niet door elkaar. Ja, nou, we gaan wel even door elkaar, want het is bijna nieuws. Het zo Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.